Dit is de Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goldse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade... ...Lucie Roodbol, Leonhard Joost, Bernard Robben en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. Uh, we hebben twee gasten, namelijk... Marije de Groot en Jacques Sperber, zeg maar de complete CDA-top in Golen. Ja, bijna, bijna, ja, ja. Bijna, bijna. Bijna. ja nou, jullie hebben ook nog voor een voorzitter, zetten, die zit er hier ook nog wel eens. Daar kunnen we het hier ook even over hebben. Oh, we kunnen het, over nee. het christelijke hebben. karakter CDA-behouden. De ledenvergadering in Oosterwijk, daar gaan we het ook nog even over hebben. Dat is toch geen probleem, hè? Maar geen we problemen. hebben jullie eigenlijk kunnen niet zijn, uh, op, nee. typisch op CDA-items uitgenodigd, denk ik. Uh, de wethouder vanwege de inspanningen om cultureel erfgoed te behouden. Drie ja. Koningen zingen, ja. onder andere. Ja. En uh, de fractievoorzitter uh, van uh, CDA en de gemeenteraad vanwege haar uh, plan... ...om dat hoekje Tilburgseweg-Kalverstraat, om daar iets mee te doen. Namelijk een klein stadspark aan te leggen. Nou, daar gaan we een vol uur over praten. Dan, als dat uur voorbij is, dan zullen we alle ins en outs wel kennen. Maar, zoals altijd, beginnen we eerst met het rondje. Wat was er nog meer in het nieuws? Iedereen doet er mee, hè? De krantenknipsels... Zal ik beginnen, Ben? Ja, maar je moet niet alles opnoemen, want dan haal je alles voor ons weg, hè? Ja? Ja, een paar dingen Nou, zo. als ik nou iets dreig opnoem wat jij wil gaan zeggen, moet je even zijn. En dan hou ik onmiddellijk mijn mond uh, dicht. Nou, als eerste Pia Douwers gaat uh, aanstaan de zaterdag optreden. Dat vind ik toch een aardig iets. Ik heb er namen voor gekregen. Ja, dat is toch leuk met de harmonie. He, de, de musicalster in Nederland. Dat vind ik bijzonder aardig. Dan is er uh, een week later, op zaterdag uh, 24 november, Gods Café. Dat is de club van uh, Chef Hogendoren. ...hebben iets ontzettend leuks georganiseerd... ...in het café van oom en neef... ...dus ja. iedereen is daar van harte welkom. Dan... Uh, ...moet je is, er voor, uh, voor kunnen, verstaan en spreken. Nee hoor, dat is... ...het is, het gaat uiteraard over dialect... Hè, dus, ja. maar, nee, iedereen is daar welkom... Ja, welkom. En, uh, ...het is voor iedereen uh, te volgen. Het gaat er van mm -hmm. oh, Dus uh, ik hoop dat er heel, heel veel, veel mensen op afkomen. Het is een leuk Het dat is een in, inkomensnivellering... Nou, dan uh, even kijken. Uh, 21 november komt Bram van der Vlucht. Hè? de enige echte Sinterklaas. Sinterklaas. Oh, het komt ook naar het Jan van Besouw. Dan uh, is ook weer uh, Rob van Adem voor bezig met zijn Sinterklaas Theatershow. Dus ik bedoel, uh, wat dat betreft zijn ze hier uh, een timmerse in Gorlen stevig aan de weg. Goeie zaak. Het is eigenlijk ook immaterieel erfgoed. Dan, dan vond ik ook eigenlijk wel leuk, dat, dat er dus zeg maar, uh, er wordt iets, er, er is een of andere oefening aanstaande dinsdag, uh, heb ik gelezen, dat uh, Golen is het decor voor een militaire training. Ik ga over dus morgen, lopen. Ja, morgen dan uh, zijn er mensen... Dat ik terrorist uh, oh, ben. Daar, ik ben echt benieuwd hoe, dat, hoe dat, uh, waar, waar dat gaat worden. Maar het mooiste vond ik nog, en dat wil ik jullie echt niet, toch niet, niet onthouden, ik lees het even voor als het mag, een column van Stefan Jongerius... Die in het Brabants dagblad van afgelopen zaterdag. en die heet Grote Broek. En daar staat boven ongezout. Nou, dat moet je echt even aanhoren. Goorde trekt ten strijde tegen de megasuper op Stappengoor en Tulburg. Zoveel werd duidelijk na de begrotingsonderhandeling deze week. Dat moet Goorde zeker doen. Maar laat Goorde beginnen vooral eens in de spiegel te kijken. Sinds mijn gemeente met succes de slag om zelfstandigheid won lijkt ze aan chronische zelfoverschatting te leiden. De Hovel is een prachtig winkelcentrum hoor, maar het is, onder de rook van grote broer Tilburg, te groot en te ambitieus. De leegstand neemt al zorgwekkende vormen aan. Het Jan van Bezouw is een schitterende voorziening, maar het schouwburgje spelen op luttele kilometers van Theater Tilburg gaat nog zwaar drukken op de gemeenschap. En met het nieuwe van Hoge Dorplein wordt ook wel een heel erg grote broek aangetrokken. Daar is straks ruimte voor niet één of twee, maar voor liefst drie supermarkten. Is dat niet vragen om problemen? Misschien mag de grote broer ze straks wel oplossen. Nou, Marij. Mag ik daar... Ja, daar Eerst nou die vlam, fris van de lever commentaar. Fris van de lever, nou ik heb Kees Troost uitgeknipt. Om het eventjes maar bij de grote broek te houden. Namelijk, het ging over, wat is het voor nieuws? En dat kan hier mooi in het verlengde van liggen. Wat is het nieuws van de afgelopen tijd? Wat je opvielt over Goorlen. Het Brabants Dagblad, weliswaar van zaterdag 27 oktober. Dus dat is toch al wel even geleden. Ja, ja. Heeft onze, niet een ingezonde brief, maar een opinie. Want het is niet zomaar wat. Wat onze uh, ex-secretaris uh, levert. Heeft onze uh, ex gemeentesecretaris, een stuk geschreven... met de titel Goorlijk Kijk Vooruit. De andere kant op dus. Ja. Nou, ik heb dat stuk zitten lezen... Uh -huh. en ik moet eerlijk zeggen... ik heb een soepel karakter. Ik ben heel tolerant, maar nu werk ik echt... toch wel een beetje vals. Wat ik denk, nou Kees Troost, moet jij zeggen... Mag ik een paar dingetjes eruit lichten ja, en dan haal ik zijn letterlijke tekst ja, aan. Als je me niet gaat schelden, maar hè? Want scheld daarvoor heb ik ongenadig op een donder Nee, gekregen. maar als Kees Troost zegt <laughs> van grote broek, dat, heeft, dat is niks dat is oneerbaars. Dat hè? Is, uh, dat kun je Want zeggen. ik trek hem zelfs niet uit. Maar ja. ik moet zeggen, Kees Troost, hij begint met een betoog. Uh, nou, ik zal, ik lichter, ik volg even zijn verhaal. Er staat de salariering dus groot en klein. En waar begint hij mee? Met het belangrijkste. ...dan uh, komen de problemen van kleine waaronder geworden. De salariering van gemeentepersoneel is afhankelijk van de gemeentegrootte... ...en dus kan een kleine gemeente niet dat gekwalificeerde personeel aantrekken... ...dat bijvoorbeeld Tilburg wel kan. Relatief kleine gemeenten hebben dan ook vaak problemen met de personeelsbezetting. Hoe kun je vanuit jezelf redeneren, zeg ik dan? Ten eerste, uh, bij ons uh, uh, de gemeenteambtenaren zijn van uitstekende kwaliteit. Ik heb dat zelf mogen waarnemen... Ten tweede, uh, ze werken uh, meer dan adequaat. We hebben zelfs 20% minder ambtenaren dan uh, de gemiddelde uh, gemeente van onze grootte. Maar dat hij bestaat om het hoogte van je centen maar hij is een VVD'er, hmm. centen eerst dat hij dus begint te zeggen, de norm hoeveel centen kan ik verdienen, dus ik ga niet naar Golen, want dan verdien ik niet goed dat vind ik een denkfout, een echte VVD'er en dan vind ik, dat moet hij zich voor schamen want onze gemeenteambtenaren komen niet voor het geld dat is natuurlijk een component, uiteraard maar onze gemeente die werkt voortreffelijk, met een beneden gemiddelde hoeveelheid, zeer goed gekwalificeerde ambtenaren, dat is één nou, wacht even, wacht even, ik zal advocaat van de duivel spelen, dat Want hè? want we hebben hier Kees Troos gehad en hij zei dat het uh, onomstotelijk vaststaat uh, dat, dat je, als je elders meer kunt verdienen, dan ga je. Uh, en, en, Vindt uh, hij? Ambtenaren, nee, dat, dat zegt hij, dat, dat, dat is gewoon feit. En uh, als je in de gemeente Tilburg, die, die groter is en, en hogere salarisschalen heeft, uh, als je daar meer kunt verdienen, dan, dan gaan daar uh, de, de goede ambtenaren naartoe. Nee, ik was denk het, dat je daar toch eventjes een kleine nuance bij moet ja. maken. Sinds de laatste paar jaar, moet ik zeggen, uh, is er een uitstekende sfeer op het uh, gemeentehuis. Dat is wel eens ooit anders geweest. En misschien dat Kees daarna refereert. Nee, hey, alleen centen. Maar, uh, de, als ik, uh, ik ga naar bijna elke personeelsbijeenkomst. Ik zie dat die mensen echt, en het is een stuk verjongd. Sinds we die FPU-regeling hebben gehad. zijn allemaal mensen die nog ambitie hebben en die vooruit willen. En ja, daar gaat er af en toe ook één weg natuurlijk. Dat is logisch. Maar, je moet maar niet... het is gewoon een hartstikke leuke club. En dat is wat dat... ook met z'n Het uit. klopt wel dat je in Goorlen minder verdient dan in Tilburg. Dat weet iedereen. Ja. Alleen ja, ja. is het zo ja, dat het voordeel is. Bijvoorbeeld, een beleidsambtenaar hier in Goorlen. Uit. heeft een veel. Kijk, in een grote gemeente heeft een beleidsambtenaar zo'n klein stukje specialisatie. Dat is zijn stuk. Hier in de gemeente Goorlen kun je, hebben ze veel een bredere portefeuille. En dat is ook veel leuker. Die kunnen ook veel beter eigenlijk verbindend optreden. Dus veel integraler denken. Dus kwalitatief. Uh, is er niets aan de hand? En natuurlijk lopen er wel eens mensen weg, dat gebeurt altijd. Maar de toegevoegde waarde van een kleine gemeenschap waarin gewerkt wordt, die wordt toch hoger gewaardeerd dan uh, het een schaal meer of een schaal minder. Mm. Dat ik maar vind, goed, ik jullie zeggen dus: de de de We hebben een goed ambtenarenkoop. In Tilburg komen die ambtenaren niet eens in de buurt van de wethouder. Oh, dat we allemaal via de ja, verschillende. Maar spraak. jullie zeggen: Goor heeft een goed ambtenarenkoop en er zijn uh, geen, geen wegloopbewegingen. Uh, ja, de, wat, iedere... wat, wat dat betreft heeft hij nee, dan een dan argument moment De Tilburgse gebruik. ambtenaren naar Goorlen oh, ja. toe komen. Ja, ja. Ja. Ja. ja daadwerkelijk in de laatste halve. Maar nou, goed, dat was één punt, eerste punt. punt, mag ik één punt? punt. Nog. Punt twee is: hij schrijft een stukje verder. Uh, nou, uh, is blijvend bang als nou bij Tilburg te worden gevoegd. Uh, Gorle deelt veel, meer dan welke gemeente in de regio dan ook met Tilburg. Dat is feitelijk onjuist. Ten eerste is Goorlen niet bang, maar dat is een, een sensatie. Als hij dat zo ervaart, nou ja, uh, hij vult in voor een ander. Goorlen is verre van bang. Maar dat Goorlen veel deelt meer dan welke gemeente in de regio. De hele regio deelt een hele hoop samenwerkingsverbanden met Tilburg. Dat heeft te maken met inderdaad de grote landelijke opgaven, de transities zoals dat genoemd wordt. Jeugdzorg, stukken van de AWBZ en werken naar vermogen. Mm -hmm. Nou... Dat is landelijk beleid en er wordt heel pragmatisch gekeken wat is slim. Natuurlijk is Tilburg de centrumgemeente en de regio eromheen... dat zijn de aanpalende gemeentes, die gaan in overleg... heel pragmatisch gekoppeld aan die opgave, gaat die samen. Maar dat is een ander verhaal dan dat je zegt... we gaan één op één integreren met Tilburg... want dan is het de weg naar de uh, uh, hoe heet het, uh, annexatie... En de rationele mensen die zeggen, die niks met Goorle hebben... die zeggen, ja, Goorle is een buitenwijk van Tilburg. En uh, de cultuurverschillen, het feit dat als je nou hier ziet... wat hier gebeurt op lokaal niveau aan cultuur... waar mijn buurman zo op doorgaat, werkelijk... nou, je breekt je nek over de evenementen. Maar ook het bestuur dicht bij de burger. En dat wil zeggen, als de burgemeester op straat loopt kan ze aangesproken worden. Wij kunnen zelfs grappen maken... als de burgemeester een steentje legt op het kloosterplein. Dat kan hier... In Telburg, daar zien ze de burgemeester <laughs> nog niet. Al is, het, al is het nog zo. Maar nee, je, je, je hoeft mij niet te overtuigen. Ik sta volledig achter nee, jou. En ik, nee, maar, maar ik word je, maar helemaal boos. We hebben mij bevreest. Omdat de, omdat de overheid zegt van een gemeente moet 100.000 inwoners hebben. Nee, nee, ga, nee. Gaan we het überhaupt nee, wel redden? Nee, ik hoop van redden, wel. Wij gaan het redden. Maar ik moet nog één ding van Kees Troost. Wat je ook een vooronderstelling. Dat ik denk van, daar krijg ik gewoon helemaal jeuk van. Ja, ja. Namelijk de inwoners van Goorden zijn gebaat, erbij gebaat. Dat zeven dagen per week, 24 uur per dag gemeentelijke dienstverlening wordt verleend. En dan denk ik, hoezo? hoezo? Uh, gebeurt hier in Goorlen? Hebben jullie veel klachten? Hier in Goorlen is de dienstverlening echt heel goed. Dat zijn gewoon... Ja, maar, maar, maar dat gebeurt toch in Tilburg ook niet? Je kunt toch geen zeven dagen per week uh, in nee, Tilburg... Nee, daarom is het ook een kulverhaal. En het enige ja. stukje wat wij als experiment aan Tilburg hadden uitbesteed is de OZB... Uh, uitvoeren. en binnen misschien uh, gewoon de website, die kun je 7 uur 24 kun je die bekijken en dan heeft Goorlog nee, nog de beste suggereert. website ook. Nee, maar hij suggereert ja. dat de dienstverlening aan de burger hier niet adequaat kan zijn, terwijl we het voorbeeld hebben, en dat, anders word ik, word ik nog boos ook, bijvoorbeeld de OZB. De inning van de OZB hebben we overgedaan aan Tilburg. Project. Jongens, doe jullie een regel, dat is handig. Contacten met de burger. Dat is als een speer teruggehaald. Waarom? Omdat de burgers die belden... die kregen inderdaad een meneer Jansen, Pietersen en Klaassen... die niet wist wat er over gaat in Tilburg. Dus het is als een speer. Dus er wordt gekeken naar per project... wat er kan en wat wat oplevert. Laat onverlet dat de provinciale toetsingscommissie... over bestuurskracht van mevrouw Huibrechts VVD... Die is dus langs geweest, zoals in Oost-Brabant ook. En hebben ze een analyse gemaakt. Weet je wel, hoe groot en hoe sterk en hoe slim en hoe handig wij zijn. En interviews met raadsleden, met het college. En daar is uitgekomen, <laughs> vond ik eigenlijk wel leuk. Het voorlopig, voorlopig verslag is: Ja, het draait hartstikke goed. Financieel hebben we het keurig op orde. En wat zij een bedreiging vonden is dat wij misschien dan toch te veel. Uh, zelf genoegzaam zouden worden. Nou, daar hebben wij geen last van. Maar we zijn wel oh, nee, authentiek trots op wat we <laughs> hebben. Zijn, ja. En dat we inderdaad echt moeten koesteren... Uh, uh, onze zelfstandigheid. Ja. En het risico is niet zo groot. Om terug te komen op jouw uh, opmerking. Wij hebben als visie een paar jaar geleden... het college en de raad en, uh, vastgesteld... dat we richting, als er samengewerkt wordt... richting bezuiden, richting groen... beneden de A58 ongeveer... Dat zijn namelijk gemeentes van ons formaat en daar kun je over van uh, wat is de kleur. Hè? Ze wonen in Alphen meer boeren en in Oosterwijk meer uh, dure mensen ja, ja. en alles wat ertussenin zit. Ja. Maar het college handelt in conform afspraak om daarmee in gesprek te gaan over inderdaad de kleinschalige samenwerking. Uh, niet voor de grote projecten, maar inderdaad het dagelijks leven. Maar hoe komt het nou, Marij, dat zeg maar zo'n figuur als, als Stefan is. in feite zegt van, goh, jullie trekken de grote broek aan. En, oh, en, het en, en, en, en, en voormalig, voormalig, dus uh, Kees Stroost, hè, altijd een uh, goede collega, ambtenaar geweest. Dan denk ik van, ze stampen wow. een beetje nou, waarom doen die mensen dat? Waar, waarom gebeurt Kees dat? als secretaris woonde niet in Tilburg. Uh, die zijn bijnaam is niet voor niks, Magia ja, Veli, kom op. Ja, hey. <laughs> Kees heeft altijd in uh, Tilburg gewoond, hè? Ja. Nee, is... Goed, maar, hij heeft geen grondje in Gorle. Nou, even flauw doen, hè? Die wou graag een grondje in Gorle. Hij wou graag voorgetrokken worden. Heeft hij niet voor elkaar gekregen. Ik wil niet, dit is niveau 0, zeker bij. Dit is geen scheld, maar dit is niveau 0. Dus daar gaan we niet op door. Maar Kees Troof heeft hier, zie ik daar zo'n klein pakje boter op zijn hoofd liggen. En uh, ik vind dat hij een grote broek aantrekt. En rationeel, rationeel zou je kunnen zeggen, inderdaad, als je de kaart bekijkt dan uh, goorlijk groeit nou, vast. Ja, maar, maar dan, dan komen we nee, de oude stil, uitgangspunten nou, Ik moet uit eventjes groeit. een kleine... Zijn bezig, ik even moet de, even we, wij zijn ook bezig met een rondje nieuws. Ja, ja, ja, ja natuurlijk. Ja. Maar ik moet even een kleine observatie uh, plaatsen. Hè. We hebben hier Kees Troos gehad. En toen... Uh, zijn wij als, als uh, redactie, als presentatoren. Ja, Bernhard, jou treft geen blaam, want je zat er we niet bij. Ingepakt. Maar wij zijn weggevaagd. Ik ingepakt. heb dat vergeleken. Nee, niet ingepakt. We, we hebben zijn als een soort uh, Sandy. Uh, die storm zoals die daar over uh, Amerika razen. Zo zijn wij hier weggevaagd. Huh? Uh, we werden. Uh, en ik heb uh, na een paar dagen een boze briefschrijver uh, uh, geantwoord en uh, ik heb diezelfde woorden gezegd en ik heb uh, daar nog een toegevoegd, we zijn nog steeds zonder stroom. Maar de uitzending dan, de week daarna, toen hadden we hier uh, twee kanonnen, namelijk uh, Theo van der Heijden en Jan IJzermans. Uh, ...die hebben dat, uh, ik denk, afdoende allemaal weersproken. Nu hebben we een Howitzer hier zitten in de vorm in de van uh, ja, Marije de Groot... ...die dat, die dat uh, allemaal dus uh, weerspreken. Maar uh, mijn observatie is nou deze. Wat zou er nou eigenlijk gebeuren als we dat gezelschap uh, in één ruimte bij elkaar brachten? Troost en zijn uh, weersprekers... Ik moet dat eigenlijk niet zien, want het huis, het dak zou eraf vliegen. Nou, uh, hoe zou je zoiets in de hand moeten houden? Als, als je daar inderdaad, ja, dat enorme geweld, die overtuigingskracht, die fluit bush. Uh, als je dat zet tegenover. Nou ja, je, hebt ook, je bent ook niet op je mondje gevallen. Dat, dat, dat is wel zo. Maar wie, hoe zou dat moeten gaan? Hoe zou je nog zo'n gesprek moeten leiden? Dat zou gewoon vreselijk zijn. Nee, dat, is ja, dat een zou uitdaging. vreselijk zijn. Dat is een uitdaging voor de gespreksleider. En het claim op het fatsoen van de deelnemers natuurlijk. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen. Kees Troost. Die uh, heeft een aantal stellingen. Die feitelijk onjuist zijn. En, ja, uh, ja, ja. Uh, en dan niet denk ik. jongen Wat is jouw belang. Zijn, dus ja. ik prijs de heer dat hij in ieder geval. Niet uh, hier in de, in de raad zit. En hij gelooft daar zelf in. Overigens wil ik wel refereren. Aan een. Een oud speerpunt van Goorle 62, jullie wel bekend... een stokoude, reeds opgeheven politieke partij... Mm -hmm. waar mijn wortels liggen. En wat was een speerpunt van ons, uh, Goorle 62? Altijd het bouwen verbieden in de groene zone... in de geledingszone tussen Goorle mm -hmm. en Tilburg. Mm -hmm. Mm -hmm. Er is nog, bekende iemand mij... en die zei, dat hadden we eigenlijk nooit moeten doen... want nu heb je inderdaad de verleiding... Dan zeg je, Goorle is toch vastgegroeid ja. in Tilburg. Maar wat Kees Troos beweert is... Je kunt natuurlijk alles duiden in jouw richting. Maar uh, oh ja. de winst is die, die zeker avond, niet voor mij. We, wordt, ja. wordt er dan gespeeld met de gedachte om een keer uh, Kees Troos uit te nodigen? Nee, maar Ieder... ik zag dat al voor me. Hoe zou dat moeten gaan? Dat, dat, kijk, nou, nou discussiëren we eigenlijk in, in, in, in instanties. Terwijl de, de gesprekspartners niet, niet bij elkaar zitten. Mm -hmm. huh? dat, is, dat is een aflevering, in, nou al in drie afleveringen. Uh, ja, maar maar, maar die, die, die, eerste, avond, avond, die eerste avond, toen was net... Waren net de kabinetsplannen eruit. En, en uh, daar uh, was op uh, pagina 53 ergens, uh, daar stond uh, 100.000. Ja. Dat is de, dat ja. is de schaalgrootte. Ja. Nou, daar werden wij eigenlijk ook uh, door overdonderd En hij, hey, die, die kwam met zie je wel, zie je wel. Uh, waar ben je met, met uh, 20, met, met 23.000 inwoners? Je hebt geen schijn van kans. Uh, dat maakte wel, wel indruk. En een aantal dagen nadien uh, gaf NRC Handelsblad. Uh, op, ...op een pagina uh, twee, twee nogal afwijkende visies van bestuurskundigen... ...wetenschappelijk onderlegde bestuurskundigen... ...waarbij uh, één, dat was een groep, die, uh, die stelde... ...zo de ideale schaalgrootte ligt ergens tussen, tussen 20.000 en 70.000... ...daarvan is, is aangetoond dat dat uh, goed, goed uh, bestuurbare gemeenten zijn... 100.000 is te veel. Dat is inefficiënt. Dat gaat, dat gaat, veel, problemen, in gaat veel problemen opleveren. Uh, terwijl aan de andere kant... Uh, die naam heb ik wel onthouden. Omdat het zo'n zo Hollandse naam is. Derksen. Die zei, hoera, eindelijk 100.000. Dat werd hoog tijd dat we dat doen. Dat is ook een hoogleraar. Uh, in Rotterdam staat dat ja, ook in uh, de kabaal. Als je hoogleraar bent, is dus, het dus niet noodzaak dat je Diametraal. Dat nee, ja. dat is ook niet gezegd. Nee nee, nee, nee, nee, wat dat betreft. Maar... Uh, de, de wetenschappelijke meningen staan daar ook diametraal tegenover elkaar. Dus, dus uh, diezelfde discussie die wij op zijn fluitjes uh, voeren hier in Golse Kringen, die, die wordt uh, gehouden ja, dus... in wetenschappelijke kringen. Ja. En, en daar, uh, ja, daar heb je ook verschillende smaken, verschillende visies, nou, weet... verschillende onderzoeksresultaten. Noem maar op. Het onderwerp intergemeentelijke samenwerking kwam in de Raad langs. Daar is intussen een hoop koffie over gezet, want uh, hoe gaan we daarmee om? Eh, want, nou, banana zo was als het ware. Een beetje de aanleiding, maar het leeft al langer. En het is natuurlijk het onderwerp, Bernard zegt het terecht. Het is natuurlijk nu een heel belangrijk uh, speerpunt. Uh, het moet echt op de agenda. En dat wil zeggen dat er... Uh, vele discussies zijn gevoerd in de raad. En we kunnen niet roepen, we willen zelfstandig omdat we zelfstandig. Je moet argumenten hebben. Mm -hmm. Overigens heb ik inderdaad ook een artikeltje meegenomen over een onderzoek... ...waaruit blijkt dat fusiegemeenten gewoon duurder uit zijn. Dus het platte verhaal, het is goeie koper, ja, dat werkt niet. Dat zal nee. ook niet zo zijn. Hè? Dat nee. is ook niet zo. Maar het is ongelooflijk complex, omdat er heel veel soorten samenwerkingsverbanden zijn. Je hebt de verplichte nummers. Kijk, de GGD is ook een samenwerkingsverband. Die is van ons samen als gemeentes. Uh, die transitieverhalen, bijvoorbeeld uh, jeugdzorg, uh, de tweede lijns uh, verslaafde zorg, daklozenopvang, dat doen we al met Tilburg. Want dat kunnen wij als kleine gemeente niet. Dus er zijn al een hele hoop lijnen die naar de regio gemeente gaan. Maar het is wat anders dan de intergemeentelijke samenwerking als zodanig. Dan zeg je, gods, welke uh, gemeentes zitten... ...ook qua cultuur, qua visie op zaken... ...op één hmm. lijn. En dat heeft toch meer... ...met kleinschaligheid te maken, met korte lijnen... ...te maken, met... Uh, ...ja... Uh, ...toch luisteren naar de burger. Ja. En... Maar oké, wij, wij kunnen met z'n allen inderdaad... ...niet in de glazen bol kijken, maar zoals we hier bij elkaar zitten... ...zien wij het zitten dat Goorlen... ...een zelfstandige gemeente blijft? Ja. Of dragen wij het TZT... Opgeslokt worden. Zo nee, wat moet je dan daaraan doen? Om, want ik, ik, ik hoop echt dat we zelfstandig blijven. Hoor. Want ik denk dat wat er hier in Golen gebeurt. Dat gebeurt niet, denk ik, als we straks een buitenwijk van de gemeente Tilburg zijn. Daar ben ik met, met jou eens, eens. hoor. Ja. Dus vandaar dat ik ook vind dat we zelfstandig moeten blijven. Maar dan moeten we, dan moeten we, we, we, we wel. Rijden, als ja. met Tilburg komt dus. Maar dan moeten we wel naar schaalgrootte dus streven. Ja, maar hè? dan en, en... heb je dus meer neiging. Dat hebben we overigens ook afgesproken. Dat is eigenlijk staand beleid. Alleen dat staat ook niet zo breed in de krant. Dat het college inderdaad samenwerkt verbanden zoekt met gemeenten van gelijk formaat. Want dan heb je gelijk... Als je, ja, die gelijk. Van, als je al die gemeenten erbij haalt, dan, dan kom, kom je nog niet aan de 10.0. Nee, ja, maar honderdduizend is, ja, is, is geen heilig okay. getal, ja, okay, he? okay. Ik bedoel, er zijn vrienden en vijanden die ja. tussen overeind het sch schaalvergroting en op ja. sommige punten... Het, is, het kan efficiënter, ja. op, misschien op een aantal punten. Maar dat wordt natuurlijk nu genuanceerd ja. uitgezocht. Ja. Bernard, om even terug te komen op Stefan Jongerius. Ja. Dat, dat is uh, natuurlijk een, een, een verhaal waarvan je je kunt voorstellen hoe dat tot stand komt. Als je, daar staan een paar dingen in die, die inderdaad juist zijn. Kijk, er staan winkels leeg in de hovel. En het is natuurlijk absurd als daar op hoog eind drie super zouden komen. Uh, die, die dingen bij elkaar geven je natuurlijk stof genoeg tot maar Net zo absurd als dat er een mega super komt in de Stappen Goor. Want die vreet een hele hoop omzet weg van, van, van goed draaiende supers op dit moment hier in Goorlen. Dus ik bedoel, het is, het is altijd wel wat, hè? Ja, maar ja. die drie supers op, ja. uh, op het hoog eind, ja, daar moet ik toch eventjes een opmerking bij maken. Want uh, dat heeft te maken gewoon met het bestemmingsplan. Ja. Want dat was mm -hmm. de bedoeling helemaal niet. Ja. Maar uh, wij kunnen gewoon... ...dat niet weigeren. Omdat ja, ja, dat het heb ik begrepen. De stemmingsplan ja. daarop... ...dus, dus, dus ja. een beetje kort door de bocht van meneer Jongerius. Nee, ...en onze reactie nee. was vorige keer ook... ...vorige week ook zo van... Nou, ...als dat drie supers zullen gaan zitten... ...en die willen het risico nemen dat ze elkaar kapot concurreren... Ja, ...dat is ondernemersvrijheid. Dat ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende die gemeente... ...een gemeente kan niet alles. Hè? Nee. Net als bijvoorbeeld de leegstand in het centrum... ...wat ik nou aardig vind is dat er een centrummanager is... ...dus de ja. ondernemers bij elkaar... ...ik moet eerlijk zeggen, die timmeren echt hartstikke goed aan de weg... ...overigens bij deze gedachte om het centrum te aantrekken te maken... is bij wijze van spreken het verhaal van het hoekje, het stadsparkje, zogenaamd. Hè? Maar het is om het gemeente smakelijk te maken. De ondernemers zelf moeten creatief omgaan. En dan moet je, kun je, ook die ideeën kun je ook jatten bij andere gemeentes. Namelijk, die moeten types winkels hebben die toegevoegde waarde hebben. En die hebben we een aantal. Kijk, waarom doet een winkel, van de week nog gedacht... een winkel als het trendje in de Hoogstraat, hè? ...loopt volgens mij als een tierenlief. Waarom doet buitenlaar het goed? Waarom ja, ja. doet buitenlaar het goed? Dat heeft te maken met een combinatie. Ja. Trentje heeft zeer veel toegevoegde waarde... ...en heeft spullen die je ja. wil voelen en hebben. Ja. Ja. Buitenlaar, die investeert in relaties en netwerk... ...dat wil zeggen dat wij gewone Hollenaren ons boeken... In Rotterdam en in Antwerpen Bij de boekwinkels zien wij boeken. En wat zeggen wij? Ja, die gaat bij Michel bestellen. Want iedere burger weet. Je kunt ze ook bij Boldop.com bestellen. Maar dat moet je dus niet doen. Michel een heel uitnodigende nou, en, en sympathieke. En liefde en, en, en... moet van twee kanten ja. komen. Als hij ja. probeert te investeren in ja. leukte. In literatuur en dingen. Dan vind ik het eigenlijk vanzelfsprekend. Maar uh, zo'n winkeltje als Edgar Mabo. Bijvoorbeeld, hè? Mm. Die heeft echt klanten uit de hele regio. Mm. Maar als, als die ophoudt dan hebben we dus echt helemaal niks. Nou, wat ik toch wel erg vind, ik ben er straks op de hoogte nog geweest en er staan dus iets van zes winkels leeg momenteel, zes ...en die, worden, die etalages worden opgevuld... Hè, ...door diverse andere ja. winkels... ...maar dan denk je van, ik vind dat doodzonde... Hè. Ja, ja. ...dat zou nu moeten gebeuren... ...en hoe komt dat dan, omdat, de winkels, omdat er toch te hoge huurprijzen worden ja. gevraagd? Nee, het is, Waar zit dat ja, in? Het is is het, ja, is het dat? ja, daar hebben we het wel eens over gehad... Ja, ja, ...dat ja. is een van de ja. dingen... Nou, ...en daar kan de gemeente ook niet zo gek veel aan doen... ...en daar ja. kan, kan zo'n manager ook niks aan doen natuurlijk... Hè. ...nee, maar ik denk dat het een proces is... ...dat de, in ieder geval... ...zijn er een aantal stappen genomen... ...in mijn beleving van het centrummanagement... ...dat die toch een samenhang... En samen sterk en een gezicht naar buiten. En er gebeurt al veel meer. En dan moet het toch op een of andere manier moet dat groeien. Daar kunnen we als gemeente, ja, je kunt hooguit zeggen, de regelgevende bureaucratie. Nou, dat soort grappen moeten dus minder. Maar wij kunnen ze niet binnentrekken. Ik, ik wil even een gewetensvraag stellen aan Sjakkers. Aan, aan, aan uh, uh, we hadden destijds het winkelcentrum. Daar is dus er is een nieuw gekomen. En dan, ik heb wel eens mezelf afgevraagd, was dat nou per se noodzakelijk? Waarom moesten we een nieuw winkelcentrum krijgen? Terwijl ik het oude winkelcentrum niet ongezellig vond, dat vond ik echt niet ongezellig, maar er is een nieuw gekomen, heeft veel geld gekost, veel investeringen en daar stonden er dus inmiddels zes panden leeg. En dan denk ik van, ja, dingen gebeuren, je kunt sommige zaken ook niet tegenhouden, maar moest er een nieuw winkelcentrum komen? Dat is de gewetensvraag. Het is een gewetensvraag hoor. Zouden jullie nu nog voorstemmen? Oh, het is dat gedateerd. is zo'n moeilijke vraag. Nee, nee, als nou je ja, nu ik stel, ik stel dus een gewetensvraag. Nee, je mag het nee, ik mag het stellen. Maar hoe hoef je het beantwoorden. Nee, maar ik heb begrepen van toen de onderhandelaars dat er behoefte was aan vernieuwing en, en, en opleuken. En toen ik na enige tijd, want toen heb ik een de tijd niks gezien wat er gebeurde. Toen zag ik ineens dat het vernieuwd werd met bijvoorbeeld lege gevels ervoor. Ja. En daar schrok ik van. En ja. toen dacht ik, nou... Ja. Eerlijk gezegd, het oude ja. Verwaazemeel, hoe heet die, Wezemaalhuisjes, uh, uh, uh, ja. ja, die vond, vond ik eigenlijk niet ja. onaangenaam. Ja. Maar ja, ik ben ja. ook maar saai. Er, ja. zijn wel toe, er is wel een toegevoegde waarde ja. gekomen, vind ja. ik, bijvoorbeeld. Het kloosterplein is duidelijk verbeterd. Het hoekje onder, bijvoorbeeld de Wieken, dat hoekje is gaan leven, waar de GBG zit en Mozes. Ja. Dus er zijn wel degelijk... Er is een stuk verbetering, maar dat is een beslissing die genomen is in de tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden. Eerlijk ja. is eerlijk. Ja. En toen was het nog moeizamer om het te renoveren. Ja. Dus, uh... ja, publieke, private, Ja, ja maar. Ja, oh ja. god. Ja. Ja. Kunnen we nou gelijk even doorsteken Ben, want we gaan al naar half nou, acht. We zeker, zijn er zin wat, dat je met zin met het We naar nou onze onderwerpen. Gaat. En nou als we van Marije, nog van, tijd van, over uh, hebben, dan kunnen we nog altijd onze uh, nieuwtjes uh, verder oppoesten. Maar laten we maar eerst naar onze onderwerpen gaan. Ja, het, ja. Het, het, het, het voorstel dus de Hoek-Kalverstraat-Tolbrichweg uh, rijden. Het ligt er al lang braak. Al lang braak. Nou. En, uh, nou, dus, jij bent het nou met het idee gekomen. Dan moet maar zo'n leuk, leuk klein darp Parksi worden. Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, nou, ik ben het met je eens. Nee, het, dat moet bedoel, gebeuren. Uh, laat ik zo zeggen. De begroting... Ik begin even terug. De begroting is altijd een gedruis. En er worden beschouwingen gehouden. Hm. Men is er niet over eens of bij de voorjaarsnota moet of bij de begroting. Hm. Maar in ieder geval ik vind niet dat je een boodschappenlijstje moet hebben, maar dat je een visie moet hebben en een idee. Nou, hm. dus dan zit je over te denken, wat is mijn boodschap? Nou, behalve dat we zeurden, dat we vonden dat de OZB niet omhoog moest, maar dat Goed, dat verhaal heb je waarschijnlijk ook meegekregen. Dat is ook technisch een helemaal geen leuk verhaal. Vraag je dan, als eenvoudige burger en volksvertegenwoordiger, door het dorp: zeg je, wat irriteert jou nou? Wat vind je nou raar hier in het dorp? Of wat, wat vind je storend? En tot het grappige is: ik vind het ook, maar ik zou het niet genoemd hebben. Maar mensen zeiden tegen mij: van ja, als je komt rijden en je ziet daar ja. die luizige hoek. Ik zeg, ja, maar dat is biodivers. Ik bedoel, je kunt niet alles hebben. En mooi en biodivers. En er wonen bijtjes. Maar en een mooi hek eromheen. Maar het ziet er niet uit. Nee. Zo simpel is het. Okay. Nou, dus dan heb ik dat idee, uh, uh, laat ik zeggen... En ik voelde me een beetje gesterkt, want ik heb de goede ervaring met de woonstichting. Ik ken natuurlijk de achtergrond, dus hele dure grond. Er is geweldig veel koffie overgezet. Ja. Daar moet gebouwd worden, er moet een parkeergarage onder. En nu loopt dat vast. Het plan was in de rijke tijd al buitengewoon, ja. krap en strak. En toen is er een tekening gemaakt en nog een tekening. En eigenlijk is dat een stapeling van factoren dat daar nog niet gebouwd is. Ja, dat zal het nooit meer komen en de woonstichting die zit geweldig in zijn, in zijn maag met een heel kostbaar stukje want die zijn teruggefloten. die moeten naar hun kerntaak sociale mm -hmm. woningbouw en die zitten met een peperduur stukje en de of gemeente zegt ja heeft het voorspeld ja doe maar nee doe maar een parkeergarage en doe maar luxe appartementen ja. nou daar moet onze wethouder, dat hebben we verzocht, ga nou eens koffie drinken met de woonstichting en kom eens terug naar de raad en zeg wat het echte probleem is. Laat onverlet dat wij allen weten dat dit soort processen, twee jaar is niks. Mm -hmm. uh, ik ben geïnspireerd ook door de tuin van Mainframe, die ook bra brak ligt mm -hmm. en hele dure grond is van de woonstichting met hele mooie tekeningen voor heel veel huizen. Wat ook nog niet gebeurt. En toen heb ik de woonstichting het gebruik van hun grondje afgeluist. Zoals dat bij ons in de kerkstraat heet. Voor het gebruik van mainframe. Afgeluist? Afgeluist. afgeluist. Gezeurd of je iets mag afgeluist. hebben. Afgeluist. Is dat de het taalgebruik in de kerkstraat? Is dat, nee, dat is uh, gewoon Tilburgs. Is Dat is oh, oh, gewoon Tilburgs. Oh, oh. Nee, maar in ieder geval toen heb ik duidelijk... Uh, uh, nou, de maatschappelijke taak van de woonstichting. En daar heb ik ze zeer om geprezen. En dat is echt heel leuk. Dat stuk grond ook heel duur. In bruikleen bij Mainframe. Dus dat hoekje... Ik dacht, nou wat, let ons. Ja. Dat is een mooi idee. We vragen of het in bruikleen mag. En intussen heb ik dus... Maar in... heb je dat gecommuniceerd met het B-team? Ik ben... Nou, het is dat ik het niet biodivers ben. Maar ik ken het B-team in de vorm van Rob van Dijk. Ja. Oh, het biodiversiteit. Ja, ja, ja. ja, ja, oh, ja oh. Nee, nee, nee. Nee, het B-team. Het B-team en ik, te weten Rob van Dijk... Ja. Wij communiceren. Mm -hmm. Je houdt het niet voor mogelijk... Zelfs met mij. Zo biodivers zijn zij. Nee, ik nee. beperk me tot Rob van mij. Oh, oh ja. Dienstmailadres heb ik. Nee, maar ik heb dus inderdaad die gedachten. En vervolgens heb ik natuurlijk hier in Goorlen... kleine gemeente kleine lijntjes. Ja, ja, ja. Heb ik met B-team. Mm -hmm. Heb ik voor mijn vrienden van de hobby-shows. Cor de Vries. Oh, maar die willen graag uh, meewerken om uh, iets. Nee, een uh, bankje te timmeren. Ik heb al een wethouder, een, wethouwer, een uh, ambtenaar, die doorgeleerd heeft voor groen. En heel mooi groen kan ontwerpen, wiens naam ik niet zal noemen. Maar die in het weekend al een tekening heeft zitten maken. Oh. Met de gedachte: ze zal me wel bellen. Ja. Uh, dus. Uh, wie had ik nog meer? Ik had in ieder geval een heel rijtje. De woonstichting heb ik vandaag aan de telefoon gehad. Oude, en De oude directeur van de woonstichting. Uh, ja, de, de, Johan onze, de onze vriend Johan. Johan? Die heel, natuurlijk heel netjes zegt. Ja, hij gaat daar natuurlijk nee, niet over. Nee, niet maar over. hij zei heel vroom ik zie geen titel om daar nee te tegen te kunnen zeggen. Ja, ja. He? maar ja, ja. het bouwen op dat stukje grond, is dat de komende jaren volstrekt uit den boze Nee. Uh, dat is het uh, heikel punt, want dat heb ik dus bij de woonstichting dus losgekregen van en Johan en Jan Schelkes, die ja. eigenlijk daar echt over gaan, maar intussen allemaal verder ja, zijn. Hè. Die weten echt hoe het zit. Bovenop. Dat bouwen, dat uh, is niet uit den boze Dat nee. is een ja. hele lastige opgave. De woonstichting heeft heel veel projecten. Daar hebben ze een project boek van gemaakt, 60 projecten hebben ze tegen het licht gehouden en ze zouden niet vertellen nog tegen mij wat ze met het project dit, dat is een heel complex verhaal, doen, want daar gaan ze donderdag met onze wethouder over spreken maar iedereen weet wat er ook mee gaat gebeuren over, daar is nog geen spa in de grond, er moet gebouwd worden maar de eerste twee jaar zeker niet dus dat, en zo'n woontoren is volledig uit den boze? Dat is nooit formeel in de raad geweest. Maar dat is toen geheldoord door uh, Van Eikeren in kleine kring. En emotie, emotie. Begon iedereen te stijgen. Golem mag niet hoog. Ik heb, ik heb er nog eens omheen gelopen. Zo. Jacques ik heb er eens omheen gelopen. En, en gewoon naar boven staan te kijken. En gedacht van nou... Laat hier maar van uh, tien verdiepingen. Ja, dat nou weer wel. Hè? Ja, hm. natuurlijk. Het nee, is op basis van voortschrijdend inzicht, oh, beste ah. Sorry, meneer Kees ook. Maar, maar om een lang verhaal kort te maken. Dus dat bouwen moet gebeuren. Moet gebeuren. En dat probleem hm. moet ja, ja. Uh, kort gesloten worden met ja. de gemeente en de woonstichting. Maar dat is het grote werk en dat moet doorgaan. En dat ja. komt iets. En het zal ja, ik ja, hoop dat de gemeente dus wat van zijn eisen laat vallen. Van garage en, en uh, dure particuliere bouw. En dat er dus in het midden en dat er voortvarend... Maar misschien zegt de woonstichting donderdag wel... ...we willen dat stuk gaan verkopen. Het lijkt me sterk, maar goed. Of is het geval... een, een idee om dat stukje grond, dat lapje grond... Uh, ...te laten adopteren door een aantal aardige werkgevers hier in Goorlen? Nee, nee, En net nee, zoals rotondes. maar daar even iets nee, moois nee, van. Nee, maar je zit nou een veel te stap te ver. Het ah, gaat erom... Nou, is het, er ook niks. het is peperdure grond. Het is peperdure grond. En dat moet gebouwd worden. Want dat is de afsluiting gebouwelijk van de hovel. Dus dat gaat komen. Dus dat is één. Maar onverlet... In de time being ligt daar een luizig stukje. Dus toen heb ik gezegd tegen de wethouder of die donderdag nogmaals tegen de Woonstichting met de hoed in de hand wilde vragen of wij dat mochten gebruiken. Om dat wat aan te kleden met allerhande organisaties die ik al de centrummanager ook hij zou dat vragen. En nu komt er even een puntje wat heel belangrijk is. Dan gaan we naar de muziek, Ben. Nee, maar laat dat puntje zo belangrijk is. Nee, maar toen zei de wethouder mij... Ja, want... Ik zei, ja, want dan moet ruimte beheren en ruimte... Hoe heet dat? Onderhoud en beheer? Realisatie en beheer moet dat ook nog goed vinden. En dan zakt mijn schoenen uit. Want, zeg ik... Modern besturen is... Ik zei, laat het over aan de burger. Ik zei tegen chef, ik, zei, ik wil komen met een papiertje waarop staat, dit is de tekening. En die en die mensen doen mee en het kost daar geld. Die sponsors hebben we en die gedachten hebben. En met dat papiertje komen we. En die denkslag moet chef nog maken dat hij het los kan laten. Want als hij bij realisatie en beheer het binnen duurt, dan zijn we een half jaar verder. Eer dat papier weer boven ja, komt. Weer een vraag: Hoeveel procent kans geef jij jouw plan van slagen? Ik, Allee, uh, uh, dat je, geloof, in, je gelooft in jezelf, dus je moet er een stevig percentage aan hangen. Nou, 80 uh, zeker. Want, uh, oh, okay. maar, dat heeft met, uh, maar dat is inderdaad een kwestie van uh, wie zeurt krijgt een beurt. Hè? Ik bedoel, je moet uh, oh, ja. gewoon blijven zeuren. Okay. Tijd Tacht. voor de muziek. Uh, ja, ben. Tijd voor de muziekje. muziek. <laughs> Jongens, uh. <laughs> ik, ik heb meegebracht een, een dubbel CD, die heet In Paradisoom. Vorige week had ik bij me deel 1. Nu heb ik bij me deel 2 en ik draai daarvan. Angel, en dat wordt gezongen door Jackie Eventsho. Luister maar eens. Sure. Ja, gevoelig muziekje, gekozen ja, door Bernhard. De, de stem van een angel, uh, oh, Ben. De, de stem van een angel. Een angel. Nou, ja. we gaan naar ons tweede onderwerp, namelijk het uh, cultureel erfgoed. Uh, eens kijken, Bernhard, in jouw kwaliteit van voorzitter... Nou ben je voorzitter af, maar van de heemkundige kring heb je wel eens uh, van leer getrokken... tegen de gemeente die, die, die nooit wat deed uh, op dat gebied. Uh, vorige week heb ik uit jouw mond uh, een pluim uh, ja. vernomen... Ja. dat je de gemeente prees en, en uh, zegt... nou, dat is, dat is heel mooi ja. dat ze dat doen. Ik doe het nog een keer, ja, dat klopt. Want de gemeente Goorlen gaat zich inzetten... voor behoud van het immaterieel erfgoed... zoals het Drie Koningen zingen, schutterschilden, rituelen... mis, ik denk, nou, grandioos. En de gemeente meldt zich voor de duur van een jaar aan... als Pilotgemeente bij het Instituut voor Volkscultuur. Dus dan waar ik aan Jacques van, wat hou het nou precies in? Wat je doet voor een jaar doe je mee, maar hou het dan na een jaar op... en dan moet je dat jaar denk ik intensief gebruiken... om het inderdaad uh, handen en voeten te geven. Maar wat gaat er nou precies gebeuren? Ja, het, het mooie ervan is, kijk, UNESCO heeft, uh, heeft daar een, uh, een uh, resolutie voor uh, gemaakt. Die heeft Nederland uh, gratificeerd... Ja. Afgelopen september met Bloemencorso in Zundert heeft de staatssecretaris een handtekening eronder gezet. Ja. Uh, nou, in Zundert staat erop en ja. ook het uh, de variant van de koningen zingen, het, Saint het uh, Sint, het Maarten, zingen. Nou, wat is er nou? Uh, We aan de hand. Wij zijn vorig jaar uh, op uitnodiging van het uh, Volkskunstige Instituut uh, naar een congres geweest dat daarover ging, over het immaterieel erfgoed. Nou, toevallig is die directeur daarvan iemand die uit Hoorn komt. Ja, dus dat, we, is is uh, stok. Ja. Ja. En uh, <kwijnt> daar hebben we het toen over gehad. Toen dus, uh, zei ze, ja, we, we hebben eigenlijk een gemeente nodig... die mee kan uittesten. Ze hebben een actieplan gemaakt, dat bestaat uit zes verschillende stappen. We mm -hmm. hebben een gemeente nodig die wil uittesten als een soort pilotgemeente, hoe dat dan werkt. Want het gaat in feite niet om de gemeente zelf... maar het gaat om de gemeenschappen. Zoals ik net al uh, aangaf. Een gemeenschap draagt iets. Ja. Uh, de gilde. De, het Drie Koningenzingen wordt in Goorlen... Door, door de heemkundige kring... Uh, getragen. Uh, carnaval. Uh, je hebt, uh, hebt uh, zo'n hele hoop, we hebben hier een stuk of dertig uh, uh, ja. die Zat... allemaal in Goorle ook plaatsvinden het hoeft niet ja. allemaal uniek Goorles te zijn ja. Ja. maar het zijn allemaal dingen die ook in Goorle plaatsvinden en een aantal daarvan uh, zou je kunnen voordragen voor de inventarislijst, de nationale inventarislijst van, uh, van uh, immaterieel cultureel erfgoed ja. of ja. dat nou op de UNESCO-lijst komt, dat is niet de doelstelling dat is nee. ook niet zo belangrijk denk ik dat is, uh, dat is leuk, maar dus het gaat er, is ook om... er is wel ja, te... de doelstelling, uh, Jacques van het Drie Koning zingen, want daar zit ik zelf bij in, met ja, Luc van Tilburg. Dus wij zijn al bezig om dat ook op die unesco erfgoedlijst geplaatst ja, te okay, krijgen. Zeggen, Eén stap er tegelijk. Er zijn zes stappen Eén die, stap die gezet moeten worden om, ja, om als, uh, uh, de te komen. Erin. Dus ja, zit, uh, dat dus instituut voor uh, volkscultuur heeft een stappenplan voor de gemeente. Het instituut heeft een uh, stappenplan gemaakt en dat gaat over, Er zijn zes stappen. Ja. En uh, de, wat je dan samen met zo'n gemeenschap zou moeten doen. En dan krijg je eerst... De eerste is de traditie en de mensen die erbij betrokken zijn in kaart brengen. Uh -huh. Dat is iets wat je als gemeente zou kunnen doen. Hè, dat uh -huh. inventariseren. Uh -huh, uh -huh. Uh, sterkte, kansen, zwakte en knelpunten analyseren. Dat doe je de SWOT, samen. De zogenaamde SWOT-analyse ja. is dat. Ja. Ja. Dan nadenken over de eigentijdse betekenis. Is het de moeite waard? Want ja. dat is een van de doelstellingen. Het safeguarden, zoals dat dan in mooi ja. Nederlands heet. Ja. Het waarborgen dat een traditie of een uh, gebruik blijft bestaan. Ja. Hoewel het wel zich zal evalueren. Hè? Ja. Drie Koningen zingen bijvoorbeeld, dat zag er honderd jaar geleden heel anders uit. Ja. Uh, toen was het geen kinderfeest, toen waren het meer uh, bedelaars en zo. Schooifeesten. Dan krijg je de uitvoeringsfase. En dat is het oplossen van de knelpunten. Bewustwording kweken en de tra traditie promoten. En tenslotte maatregelen nemen voor de overdracht van liefde, kennis en vaardigheden. Mm. En dat is het safe-carden. Ja. Nou, wat, wat gebeurt er? Bijvoorbeeld, uh, de carnavalsvereniging geeft cursussen op de basisschool. Wat is carnaval vieren? Gilden doen dat ook. Ja. Je hebt, uh, dat, dat is een manier om te safe-carden. Mm. Ja. En uh, zo zijn er uh, meer mogelijkheden, het is al een modern woord, ja. om de continuïteit zeg maar, uh, ja. te, te, te verzekeren. Je moet, uh, het moet voortgang blijven houden. Wat wij nou willen gaan doen, we wilden, en daar hadden we eigenlijk al iets eerder in het jaar uh, mee, mee willen starten. Door allerlei omstandigheden niet gelukt. Uh, we willen uh, contact met, met, uh, met het heen. We wisten dat die zich aangemeld hadden. Hm. En dan willen we kijken of we in de periode december, januari... de opzet kunnen maken. Dan is het Drie koningzingen uiteraard op 6 januari. Hè, want Drie koningen is nu eenmaal op 6 januari. Ja. En dan kunnen we een, een, een soort kick-off daarvan geven... of een publicitaire kick-off daarvan geven... bijvoorbeeld bij het openen van de kerststal... Uh, mm -hmm. op uh, 7 december of 8 december is dat. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, dan, uh, dan uh, gaan we kijken... het instituut wil meewerken... Er kunnen, Paul Spapens heeft zijn medewerking al, uh, ja. al toegezegd. Die heeft uh, zelf ook een boek geschreven over Drie Koningen, waar heel ja. trots die drie beelden van ons uh, uh, staan op de relatie uh, ja. ja, die nu een beetje onderdeel zijn geworden van het project van, van, uh, van de tuinderij. Ja, uh, uh, dan, dan willen we zorgen dat er veel publiciteit aan wordt gegeven. Het Volkenkundige Instituut ...gaat alle medewerking verlenen. Die hebben bijvoorbeeld ook tentoonstellingsmateriaal... ...heb ik begrepen... Oh, oh. Waar, ...waar we gebruik van zouden kunnen gaan maken. En wij uh, gaan kijken... ...in hoeverre we dat dan mee kunnen... ...kunnen faciliteren. En dan gedurende het jaar kijken... ...hoe ontwikkelt zich dat. Dan gaan we een beetje boekstaven en dan weer... ...terugleggen bij het volk... Volkenkundige... Nou, ...nou ja, is dat geboekstaafd? En dan uh, gaat het dan horen de volks... gemeenschappen... ...horen het zelf te onderhouden. Oh, ja. uh -huh. dus, hoe dus, krijg je nou terug dat zoals vroeger sprak oma, toen onze kinderen klein waren... was het eigenlijk vanzelfsprekend dat... bij ons was de derde altijd Zwarte Piet, euh, zwarte, zwarte Koning. Zwarte, zwarte Koning. Zwarte Koning, oh, Dat deden wij met een bonen in de koep. Ja, ja, ja. Zwarte Piet, nee, maar, Zwarte Koning. Nee, maar je vond het eigenlijk vanzelfsprekend... met die kinderen drie koningen zingen, dat was leuk. Maar dat mm. waren gewoon echt kleine kinderen. Maar dat zie je helemaal niet meer. Eh, daarom is dat safeguarden zo dat belangrijk. Safeguarden. Mm -hmm. ja. Daarom moet dat weer. Zeg je de, de, even een tussenvraagje. volkscultuur volkscultuur. hoort de katholieke kerk ook op die lijst volkscultuur die gered moet worden. <lacht> een, van de, een van de zaken die hierbij staat is bijvoorbeeld de eerste communie. Eerste ja. communie. Ja. Dat weer wel. Oh. Staat er niet bij? Staat, staat er niet echt uit bij. De eerste communie, eeuw, ja? eeuw Communie en ja, alle zielen, zielen alle heiligen. En, hem, en overal uh, zich het initiatief van de Reuzen van Johan. Ja, VG, zwaals. Ja. Die staan hier niet op. Het. Nee, omdat ik diep nee. in maag moet zeggen. En ik weet dat ik een beetje. heb... geschoten, in, die Reuzen eigenlijk zo artificieel vindt, van zij hebben ja. van die dingen, moeten wij ook. Ja. Well, dan heb je ook boter op je hoofd, maar goed. Uh... Nee, nee, nee. nee, nee, Ja, maar, nee, maar ik maar wil het even is... niet over die reuzen hebben, want die, die, nee, die zijn niet maar de, de ik... traditie. Die, die zijn geen traditie. Hoe is... verhouden ze die zich. Maar, maar, maar uh, even zegt, terug naar de ja, ja, Even terug naar de door de aandacht te vestigen op het belang van het immaterieel erfgoed wil de gemeente een stimulerende rol vervullen bij de instandhouding ervan. En Goorl wil die rol voor de duur van één jaar op zich nemen. Nou, we weten allemaal ...jaar zo voorbij. Mm -hmm. uh, betekent het dan dat als het jaar voorbij is... ...2013 het dan de gemeente alles okay. uit de hand laat vallen... ...en moet het dan geborgd zijn bij degene die dan, nu... Ja, dan moet ...die nu in feite zijn, het... Ja. Uh, en dan ja, ja. is het niet van uh, een traditie... ...of, een, uh, of, of het, het immaterieel erfgoed op zichzelf... ...is van de mensen, van de gemeenschap... ...niet van de gemeente. Ja, ja. Dat is het, Kijk, uh, graffiti is uh, bijvoorbeeld... Ja. ...dat is ja. nog niet zo oud... Ja. ...maar er is een, een hele cultuur... Ja. Met haar eigen taal. Ja. En, ik er uh, taal voor maken, met ik tekst. En weet ja. ik wel nee, dat zijn nou de burgemeester ja. ook. Dat zijn nou de burgemeester ook. Die heeft daar andere ervaring mee. Gaan ze in Eindhoven kijken in de Berenkouw. Prachtige kunstwerken. Ja. Daar doen ze elk jaar. Een weekend wordt ja. daar uh, graffiti gedaan. Ja. Met nou, graffiti ja. ja, dat kunstenaars ja. en zo. Dus, Kijk, wij uh, willen uh, wil niet dat alles ondergespot wordt. Maar als ze daar een bepaalde ruimte voor beschikbaar stellen. Kun je daar schitterende ja. dingen maken. Maar de, ik ben heel erg het van een moderne traditie ja, ja, ja. die je ook kunt safeguarden. Ja, en die hier. Ja, maar je... hier wordt vooral de nadruk gelegd op de drie koningen zeggen. Ja, ja, ja, ja. Bernard, dat heb jij wel eens genoemd te trekken aan een dood paard. Nou, ik, ik ben een paar geleden ook op zo'n congres geweest en toen mocht ik daar ook een, een workshop leiden en uh, toen vroeg een, een dame aan mij zo van uh, hoe lang wij voornemens waren te trekken aan een dood paard. En toen zei ik zolang het beest uh, stuiptrekkingen blijft vertonen, blijven wij gewoon trekken. Nou ja, als ik over even kijk naar de praktijk, hè, ik doe het al, dus zolang ik bij het heem zit, uh, doen wij Zet drie koningen zingen. Eerst in de hemisch vuur, nu in de kapel. Nou, we merken gewoon de afgelopen drie jaar... dat er steeds minder groepen bij ons komen. Dus wij moeten echt andere dingen bedenken... om onze anderhalf uur in de kapel... op een sfeervolle wijze gevuld te krijgen. Dat lukt ook wel. Ja. Maar dan haal je een ander kinderkoor bij. Je had er een muziektriootje bij. Dus wij proberen toch die zaak overeind te houden. Maar... De, oh, de, crux, de, crux, de, crux, de crux is namelijk om ja. dus, eh, f, eh, kinderen weer langs je deuren te krijgen. Ja, en, ja. en waar wij doen, prijszingen, ja, wij maken het op die manier onttrekkelijk. Maar het heeft natuurlijk niks met het fenomeen zingen ja. te maken. Nee, maar dus, maar het prijszingen, heeft, helemaal niks. Is, toen wij klein waren, ja. hè, toen was dat het eind het eind van de tocht langs, ja, euh, je langs je de huizen. Ja. Dan dan dan en de... De... Uh, onze kinderen die hebben daar ook een paar keer uh, prijzen gewonnen. Ja. En, de, de, de, die hebben, maar ja. die gingen ook langs de deuren. En uh, dat is dus de taak van zo'n gemeenschap... Ja. Ga daar eens mee terug, ga daar ja. mee naar de ja. scholen toe, ga daar eens mee naar de scouting toe. scouting ja. leverde vroeger ook altijd een, een drie koningengroep. Kijk, we hebben dus een paar jaar geleden, ja. drie jaar geleden, heeft Inge Stroeken een fantastische lesbrief gemaakt voor de scholen. Die zijn wij persoonlijk op alle scholen gaan bezorgen en, en, en, en gaan promoten. We werden bijna door het onderwijspersoneel met de nekharen aangekeken. Alweer iets erbij, dat doen we niet. Nou, We hebben dat een jaar later nog eens een keer rondgebracht. Ja, maar je, moet, je moet het doen. Jullie moeten zelf daar gaan praten. Als je toch van jezelf... Vroeger jouw kinderen, dat deed je toch zelf. Dat had toch niks met de school te maken. Hmm. Dat is toch jouw... Uh, ja, maar, maar het is wel een logische erin. ingang natuurlijk. Jawel, ja, maar ik vind als je, als je onderwijzend personeel meekrijgt... dan ben je, ben je al een heel eind in de goede richting natuurlijk. Ja. Hè? Dat nee, is, dan, dan, dan komen die ja. kinderen van school thuis... en zeggen, mam, ik moet zwarte koning zijn. Nou, de ja. moeder zit je aankomen. Nou, die ja. komt terug van de werk. Ja. Dus volgens mij moet je terug tussen de oren van de ouders. Krijgen. Ja, ik kijk eventjes naar jou. Dus wij, wij gaan dus nog eerder dan een uitnodiging ja. krijgen om toch eens even met de, de gemeente van gedachten te wisselen. Ja. Want, hoe gaan we de, want wij zijn als eigen clubje binnen het heem al bezig met ons ik. concept ja. om dat weer uh, georganiseerd te krijgen op 6 januari. Dus ik heb het toch alweer vastgelegd, uh, de kapel. Dus is een schitterende ruimte daarvoor. En ja, nou, ik hoop dat we het nu wel binnen, binnen nu in een week of zo, twee weken, dan even rond de tafel kunnen. Het om, om, heel snel, om, om, uh, ja. oké. Okay. Want we, zijn daar, uh, we, hebben, we hebben daar uh, even gekeken waar het misging ja. op de gemeente. Ja. En uh, daar zijn we nou aan het corrigeren. Dus er komt, uh, ik komt heb er... gevraagd, in ieder geval, of Ineke Stroeken toch weer dit jaar bij ons in de jury komt zitten. Ik heb ook gevraagd dat de burgemeester wederom de prijzen uitkomt, rijkt. Op die manier probeert je toch een beetje publiciteit te krijgen voor het fenomeen en de, de traditie. Van cultuur zou ik zeggen. Ja, ja. De ja. van Je moet die er ook in Ja, hoor. Shak in de jury. Wethouder ja. ja, in de jury. Een ja. nou, goed idee. Ja. Ik kom, meestal vijf... wel, ik kom meestal wel even kijken. Ja. Sinds het CDA de portefeuille... Nou, Kultuur ik vind eigenlijk dat de wethouders... En, en, en, en, een heel goed tafelkleed uit. om moeten slaan... en ja. iets op hun hoofd zetten. En nou, we hebben, al, we hebben afgesproken dan... Heb gedacht, dat dit jaar de jury... De, de, de dat dit jaar is de voltallige jury... verkleed, zeg maar, achter de jureringstafel zit. Dus ik ben benieuwd hoe straks... Jozef Weidemans als koning eruit ziet. Verkleed dan wel. Ja, en en dat is een eis. Ik vind dat je het zo professioneel maken. En ik zou zo graag zien... Dat die gewone, zingende. Maar hoe kinderen... bedoel je professioneel? Nou, het zijn allemaal met... serieuze koren. En er kwam wat er nog de laatste jaren langs kwam. Oh. Er waren allemaal hele gezelschappen met moeilijke, mooie tafelkleden om. Maar met grote, uh, oh. goede doelenbussen. Terwijl het eigenlijk het idee is van die ja. kleine dreutels, ja, ja. die zo'n beetje, beetje blauwbekkend en dan een, een lichtbeschaamde ja. ouder erachter, maar die ja. konden niet bij de bel. Oh, dat is het mooiste. En dat ja. bedoel ik, dat ja. wil ik. Ja. Dat is het mooiste. Zo hoort ja, het, vind je ja. Zo is het. Met zijn nee, poppendekentje. We, we ja. proberen echt op allerlei manieren. Paul Spapers is nu heel actief bezig, ook in, in Tilburg en Omstreken, om dus zeg maar een aantal koren te benaderen, want er is... Uh, aanstaande zaterdag een vergadering bij het heem met, ik dacht, iets van 13 of 14 koordirigenten, want die wilden dus in plaats van kinderen, als er geen kinderen komen, dan maar volwassen koren uitnodigen als de traditie van het zingen verkleed, zingen maar overeind blijft. En dan denk ik van, ja, dan ga ik wel het fenomeen van kinderen verplaatsen naar volwassenen, maar alleen, en dan, dan komt er de discussie overeind, is, ben je dan aan het trekken aan een dood paard, of waar zijn we nee, mee bezig? Immaterieel cultureel erfgoed evolueert. Ja, maar eigenlijk... Uh, maar, maar uh, uh, ze komen uh, serieuze... Eentacht van Sinterklaas het, het, het, is ook het, heel anders. Ik bedoelde dan het, het die toch die eigenlijk allerlei, niet joh. als een heel oppervlakkig grapje, maar als ergens de ziel uit is. Uh, daarom had ik het even over de kerk. Kijk, uh -huh. want hoe je het went of keert, ik denk toch dat dat uh, drie koningen met het kerstverhaal uh, te maken heeft. En, en dat, uh, dat, uh, ja. dat je dus over kerstmis uh, spreekt, uh -huh. dat is over een van de grote christelijke feesten. Uh, maar als, als uh, niemand meer een boodschap heeft aan, aan, aan het christendom van de kerk... dan, dan heb dat je daar ook ook... Ook steeds bent. Jawel, een jawel. Een ja, nee, nee, Sinterklaas is, uh, is, is iets anders. anders hè. <laughs> dat is uh, heidens, maar, maar uh, Wat, drie is koning... Wat is dat? Heidens? Dat is hartstikke Ja, maar dan kun je de meeste, meeste christelijke kist, feesten kun je ja. herleiden tot heidense feesten. Dat vind ja. ik ja. niet ja. zo sterk. Drie koningen zingen ook er waren vroeger veel meer koningen. De drie koningen hebben nooit bestaan, wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Je moet maar in de materie verdiepen, er waren er veel meer namelijk. Uiteindelijk zijn het, drie, zijn het er drie geworden, maar uh, ik, ik praat er nog wel eens bij. Maar nou, ik, ik, ik, ik, ik, vind vind goed, ik vind het zo goed. Het gaat over wijze, het gaat over magiërs. Ja. En, en uh, er staat ook niet eens zoveel. Maar het klopt. feit dat klopt. ze uh, goud wier ja. ook in meer aanbieden, uh, leidt men dan af. Kijk, waar zijn er drie, drie zijn geweest. Ja. Uh, want nee, inderdaad, een getal wordt niet genoemd. Nee, dat uh. klopt. Maar ja. de relatie met het kerkelijk feest... Ja. Het is volstrekt kwijt. En daarom gaat heel die... Uh, ja, Kerstmis ja, nee. uh, wordt ook nog steeds gevierd. Maar die kinderen weten bij God niet. Die denken namelijk dat toch gratis... Carnaval wordt ook nog steeds gevierd. aan de deur uh, ja. een fout liedje zingen. Ja. Ja. Het zijn allemaal dingen die... Uh, We uh, hebben uh, nog twee uh, minuten, Ben. Oh, en ik had nog zoveel willen vragen... ook over de, de, de bijeenkomst van het CDA... in, uh, in, in, in, in Oosterwijk. Benen buiten. Benen buiten, het, ja. Benen buiten. Maar dat idee van uh, afdeling Zomeren. Om dus uh, de, op een aangepaste wij, daar ben je toch niet mee eens zeker hè? Nee, maar zij, zij, deze journalist uh, heeft een beetje telegraafneiging. Namelijk, die had grote letters over. En die wou aandacht christelijke karakter. <laughs> namelijk, de hele ochtend is dat nauwelijks een onderwerp geweest. Namelijk de afdeling Zomeren die wilde de lokaal de eigen kleur. Dat is een kwartier. Oh. Ja, die wilde lokaal? Lokaal een eigen kleur en die nam helemaal geen afstand van de C. Alleen die vroeg, mogen wij ons, uh, laten we zeggen, uh, soort als wij nu zouden zeggen hier, het CDA uh, slash lijst Ja. Want dat is inhoudelijk, laten uh, we ja. zeggen, zitten we toch ook tamelijk uh, redelijk in de buurt. Dus toch, ja, regelmatig, ja, ja. zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Maar dus, en die vroeg als het ware of die het merk als zodanig wilde, uh, uh, uh, mocht verbreden tot... Uh, dat beeld van die lokale club. En het christelijke aspect, er is wel gezegd, dat het, uh, het is nooit een getuigenispartij geweest. Nee. Uh, maar het is wel zo dat er een stroming in het CDA is, en dat was historisch zo, en daar werd ik ook niet altijd vrolijk van. Dat is heel apart, omdat boven de rivieren is de, bijvoorbeeld, er zijn bijvoorbeeld heel veel actievere bijbellezers. Ja, ja. Dus dan was er een congres, en in het begin vond ik het ook raar, dan gingen ze de bijbel lezen. Ja, we zijn er ja, doorheen. Ja. Dat was ook niet katholiek, hè? dat, dat was echt protestantse inbreng in het CDA. Ja, ja. Ja. En dat. Ja. We moeten afsluiten, Nou we ja, we moeten heen. afsluiten. We ja. hebben nog maar een paar seconden dus om uh, netjes. Nou, nee, we moeten in ieder geval uh, Jacques Sluiber en <laughs> Marije de Grote danken voor hun uh, enthousiaste inbreng in Godse kringen. Uh, nou luisteraar, <laughs> dit uh, was het weer. Tot uh, de volgende week.